6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het Radio 1-journaal de wethouder van Lelystad... want de nieuwe plannen van Schiphol hebben gevolgen voor Lelystad. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Raymond Seré. De politie heeft een verdachte van 22 opgepakt... in verband met het lekken van het eindexamen Frans op het VWO. Ook is bekend geworden dat de examens openbaar zijn gemaakt... via de Islamitische scholengemeenschap Ibn Galdun in Rotterdam. De verdachte werkt niet op die school. Hij is via internet opgespoord. Het eindexamen Frans had gisteren moeten worden gehouden... maar vanwege het lek werd het uitgesteld naar vanmiddag. en Het werd ook aangepast. De college voor examens en de betrokken school... hebben aangifte gedaan van de diefstal van het examen.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 Nou, de toekomst van Schiphol en ook van de KLM uh, stond op het spel. En wat dit akkoord duidelijk heeft gemaakt... is dat beide belangrijke partijen op Schiphol die, uh, zijn het erover eens... dat Schiphol ook in de toekomst die positie moest, moet houden... van zogenaamde transferhaven, een hub heet dat in de internationale vliegtuig... dat je dus heel veel passagiers overal vandaan haalt... die dus een tussenlanding maken of een, doorkies, een doortransfer maken via Schiphol. In de Oosterschelde heeft de marine vannacht het lichaam gevonden van de vermiste duiker van 16. De Belgische jongen werd al anderhalve week vermist. Duikersteam van de koninklijke marine vond hem op 30 meter diepte bij Burgsluis. Nu hij is gevonden kan het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk beginnen, zegt de politie. Dus nu hebben we ook de beschikking over de duikuitrusting, die is in beslag genomen. Daar zal ook onderzoek op plaatsvinden en zo hopen we dan toch nog een, een verklaring te vinden voor uh, dit ongeval. De jongen was zaterdag 18 mei tijdens het duiken in de problemen geraakt, vermoedelijk doordat hij onwel werd. Een schets die door een Britse universiteit jaren geleden werd aangekocht voor 50 pond blijkt een echt werk van Peter Paul Rubens te zijn. De waarde van de tekening wordt nu geschat op 90.000 euro. Jarenlang werd gedacht dat het een imitatie was en de universiteit van Reading gebruikte het als lesmateriaal. Maar het werkje van 9 bij 11 centimeter blijkt van de meester zelf. Het is een schets van de Franse koning Marie de Medici. Waarschijnlijk maakt Rubens zo een voorstudie voor een levensgroot portret... dat nu in het Louvre in Parijs hangt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben hun provinciebezoek aan Utrecht afgesloten... met een wandeling door de wijk Lombok in Utrecht. Paar was vanochtend in Gelderland en voer daarna over de Rijn van Wageningen naar Amerongen. Onderweg spraken ze met inwoners uit de provincies Gelderland en Utrecht. Het volgende koninklijke provinciebezoek is op woensdag 12 juni in Limburg en Noord-Brabant. Het is inmiddels bijna juni, maar in de Pyreneeën gaat een aantal skipistes dit weekend weer open. De afgelopen dagen is er in de bergen geregeld sneeuw gevallen, zegt weerman Marco Verhoef.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 In skigebied Porte Puy Moral, dat eigenlijk al sinds april is gesloten, gaan dit week einde vier pistes open. Overture exceptionel. Buitengewone opening staat op de website van het gebied. Tweeën in Nederland, af en toe een bui. In de avonduren wordt het vrijwel overal droog... waarna het vannacht afkoelt tot rond de 11 graden. Morgen kan in Limburg nog wat regen vallen. Verder wisselen zon en wolken elkaar dan af. Bij een stevige noordenwind wordt het 17 tot 22 graden. In het weekende is de regenkans klein... maar dan wordt het met 14 tot 17 graden wel wat koeler. U gaat horen hoe het met de files is, Jolanda van der Velden. Ik denk dat we de grootste drukte achter ons hebben, Lucella. Nu nog 200 kilometer file, maar is toch nog steeds aardig fors. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, daar komt weer wat beweging in. Tussen Culemborg en Waardenburg nog 9 kilometer. Daar zijn alle reishokken weer open. Omrijden over de A27 van Utrecht naar Breda heeft weinig zin, want daar is het ook aanschuiven. Een lange file nog steeds op de A10, de ring Amsterdam richting Zaanstad. Vanaf Geusveld tot aan de tunnel 15 kilometer, bij de tunnel is de rechte reis ook dicht heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Omrijden richting Zaanstad is dan alleen mogelijk via de Koentunnel, maar daar staat ook 4 kilometer. Nog steeds eh, aardig vast staat het op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de knopen de Kleinpolderplein en Ipenburg 12 kilometer. De A15 Europort Rotterdam die is dicht bij de Botlektunnel. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Verkeer kan daar het beste omrijden via de Botlekbrug. Vanaf de Alfred Brielen staat er 8 kilometer. Verder richting Gorkum is ook een aanrijding gebeurd. Bij Alblasserdam staat 5 kilometer. Er zijn twee reisschoken dicht.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 Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnambro.nl slash wonen. ABN AMRO, de bank anno nu. Het NOS Radio in journaal. Lucella Carasso. Met straks een verslag van het bezoek van de koning en koningin aan Gelderland en Utrecht. En er komen steeds meer ooievaars in Nederland. Zo klinken ze straks. Verslaggever Jeroen de Jager hierover. Ja, en het was dus een Rotterdamse school waar het eindexamen Frans werd gelekt. Uh, verslaggever Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. Uh, Hendrik Willem is inmiddels duidelijk hoe dit gegaan is. Nou, nog niet helemaal. Wel hoe ze erachter zijn gekomen. Ze hoorden van het uh, uitlekken van het examen Frans op internet... Toen is de school, de Ibn Galdun school, de islamitische scholengemeenschap... daarvan zijn de medewerkers in de kluis gaan kijken. Ze hebben toen die uh, onrechtmatigheid, zoals we dat dan noemen, uh, gezien. Gezien dat er uh, dus een examen Frans weg was. En dat hebben ze gemeld bij de inspectie. Ja, En uh, ja, de, de, Er is dus uh, aangifte gegaan, gedaan van diefstal en er is dus ook een arrestatie uh, gericht. En is er iets bekend over die man of die bijvoorbeeld op die school werkte of leerling was daar? Daar heeft de school nog niks uh, over bekendgemaakt. De school geeft om half acht een persconferentie. Misschien dat er meer duidelijkheid uh, komt... maar uh, ook de politie is erg spaarzaam uh, met informatie. Dus het lijkt allemaal heel vers. En deze school, die is volgens mij eerder in het nieuws geweest. Ja, die is al meerdere malen in het nieuws geweest. Het is uh, de eerste islamitische scholengemeenschap van Nederland in die tijd. 2006, 2007 hebben we het over. Het bestuur is toen wel eens uh, in opspraak geraakt door allerlei malversaties... In 2008 heeft de gemeente Rotterdam besloten om geen uh, gemeentelijke subsidie meer in die school te steken... omdat de prestaties onder de maat waren. Nou, uh, later is dat wel weer rechtgetrokken, heeft de school ook wel weer uh, goede uh, inspecties uh, gehad. Um, maar ja, het blijft toch wel een beetje een omstreden school. En het is ook wel heel opmerkelijk dat het nou juist die school is waar dit gebeurd is. Henrik willem vanavond is een persconferentie voor als de mensen er meer over willen weten. Lelystad Airport, daar moeten over ruim vier jaar vakantievluchten vandaag gaan vertrekken. Na maandenlange onderhandelingen hebben Schiphol en de KLM een akkoord bereikt over de toekomst van de luchthaven. Schiphol, met gevolg dus ook voor Lelystad. Verantwoordelijk wethouder Job Fakkeldij van Lelystad, goedenavond. Goedenavond. En vindt u dat goed nieuws dat Lelystad vakantievluchten kan gaan laten vertrekken? Ja, echt nieuws is het natuurlijk niet, want we weten al lang uit het allesakkoord dat er business aviation en vakantievluchten directe verbindingen naar Europa vanaf Lelystad moeten gaan vliegen. Maar het is wel heel fijn dat ook de KLM als belangrijkste carrier dat nu openlijk steunt. Ja, ja en, en, en dat lijkt mij heel belangrijk toch, voor, uh, voor het doorgaan van die plannen. Ja, absoluut, want er zijn afspraken gemaakt aan de allesavond met de Rijksoverheid. Maar met elkaar moet het gevolen. en de kale met natuurlijk ook gewoon echt wilt om het kansrijk te laten zijn. Ja, en, en het is prettig voor Lelystad uh, vanwege de werkgelegenheid natuurlijk. Het trekt mensen aan. Aan de andere kant, uh, ja, voor het milieu krijgt u daar geen protesten over, denkt u, in Lelystad. Uh, wat het belangrijkste zorg is, is dat er natuurlijk ook mensen zullen zijn die al gaan ervaren. En dat is net zo goed als inwoners. Dus we hebben denk ik goede afspraken aan de andere tafel gemaakt om te zorgen dat we daar maatregelen voor kunnen treffen tijdig of waar nodig te compenseren. dat is belangrijk dat we ook voor die mensen oog hebben. En wat dan? Wat voor maatregelen en compensatie? Ja, dat is nog verder weg. We weten natuurlijk niet zijn we weg naar de werkelijk start. En aan de half tafel zullen we komende maanden ook afspraken met elkaar gaan maken, hoe dat verder in klopt. En hoe schat u dat in? Zullen mensen nu sneller denken, oh, wacht, vanaf Lelystad vertrekken. Nou, dan, dan ga ik inderdaad met een, nou ja, ik noem Transavia of een andere maatschappij. Is, kan het een voordeel zijn of een nadeel? Dat je denkt, daar heb ik geen zin in. Hoe schat u dat in? Ja, ik denk een voordeel. Je kunt uh, ongeveer voor de deur parkeren. Het is een echte regionale staat dat betekent dat je snel weg bent in principe. En dan zullen naar onze verwachting rechtstreeks vluchten naar heel Europa gaan. Dus het is wel interessant voor de vakantiereizigers als voor de businessreizigers. Want je hebt, uh, Fackeldij van Lelystad de komende jaren alle tijd om dit uh, uit te werken voor uw stad. Dank voor uw eerste reactie. Goedenavond. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Er is uh, ruzie tussen Venezuela en Colombia... nadat de Colombiaanse president Santos... gisteren de oppositieleider van Venezuela heeft ontvangen. Capriles is dat. Die ruzie dreigt nu de vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering... en de FARC in gevaar te brengen, want daar is Venezuela bij betrokken. Kees Elebaas in Colombia, onze correspondent. Uh, Kees, dan vraag je je af wat Capriles kwam doen in Colombia. Nou ja, hij zoekt nog steeds internationale steun... om het resultaat van die venezolaanse verkiezingen van 14 april aan te vechten... Um, waarbij hij dus nipt verloor van Nicolas Maduro, zoals we ons nog herinneren. Hij bracht een be bezoek aan Colombia en hij werd ontvangen door Santos... in het presidentiële paleis en ook nog eens een keer in het congres. Ja, hij heeft het zelf bestempeld als een privébezoek. En waarom vindt Venezuela dit zo erg? Die, die denken dat hij hier eigenlijk mee uh, erkend wordt? Ja, nou, kijk, Capriles is voor Venezuela en zeker voor de nieuwe president Maduro een, een onruststoker. Ze houden hem nog steeds verantwoordelijk voor elf doden tijdens die uh, verkiezingsstrijd. En uh, ja, er is enorm uh, woedend op gereageerd. De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela die zei van ja, de goede betrekkingen tussen onze landen die zijn nu ontspoord. En, en de voorzitter, de andere machtige man in Venezuela... de voorzitter van het parlement, die zei... dit is een bom onder de treinen van onze relaties. Dus het wordt enorm hoog opgenomen daar. En met gevolgen mogelijk voor die vredesbesprekingen in Colombia. Ja, precies, want... Uh, uh, de, de vorige leider in Venezuela, Hugo Chavez, die was uh, medeverantwoordelijk voor het feit dat de FARC eindelijk aan de onderhandelingstafel ging zitten met de Colombiaanse regering. Sinds die tijd waren de betrekkingen tussen de twee landen heel goed. Uh, Venezuela is een deelnemer aan die vredesbesprekingen. Uh, maar nu heeft Maduro die, uh, de Venezolaanse delegatie zelfs teruggeroepen naar uh, Caracas voor de overleg. Want de Venezolanen die zeggen nu van ja, het is moeilijk om samen te werken in een vredesproces als een buurland. De belangrijkste vertegenwoordigers die, uh, die, die destabilisatie van, van Venezuela bevorderen als ze die op zo'n hoog niveau ontvangen. Dus uh, ja, het zou kunnen zijn dat ze hun delegatie terugtrekken en dat zou echt desastreus zijn voor dat uh, proces in Havana. Kees Elebaas volgt uh, die ruzie tussen Venezuela en Colombia. Dankjewel. Misschien als u er oog voor heeft, was het u al opgevallen dat er steeds vaker ooievaars te zien zijn? Uh, een paar jaar geleden, nou wat zeg ik, een paar decennia geleden, was er nauwelijks nog één te vinden in Nederland. Nu, uh, Jeroen de Jager, hoorden wij dat er zo'n 800 zijn. Uh, goh, en jij bent ze uh, aan het spotten ook vanavond. Paren, hè? 800 paardjes. Dus 1600. Hè? 1600. 800 dus, uh, we hebben, 800 paren. Ja, we hebben het dan over paartjes, 800 paren. Dus die belangstelling, die, eh, of de belangstelling voor die van die ooievaars voor Nederland, die neemt toe, maar ook van de mensen. Want bij uh, Henk van Zetten, die is van www.ooievaarsnesten.nl. Dat had ik beloofd dat ik dat even zou zeggen toch, Henk? Huh? Ja. He <laughs> Krijg een schouderklopje. He heel goed, nee, maar hij, uh, hij bouwt die nesten, uh, Henk, en uh, op palen. Huh? Uh, metalen korf en daar dan twijgjes doorheen en dan rijdt u die helemaal naar België of Duitsland. Ja. Steeds meer nesten verkoopt u? Hè? Ja, wij verkopen steeds meer. We hebben elk ja. jaar meer omzet in aantallen van de palen. En er is gewoon een behoefte aan. Kun je met een hobby begonnen. En ja, uit de het, het is dat hobby begonnen en het is helemaal uit de hand. We hebben nu een eigen vrachtwagen. Het gaat heel goed. Mensen ja. vinden het mooie dieren. Er zijn heel veel verhalen over die, uh, over die, over die ooievaars. Ik het veel Ja. U bent van uh, SCORE. Stork, Stork. Stork. Stichting Stork. Ooievaars Research in ja, ja, ja Doe ze een mooi verhaal? Nou, een van de mooie verhalen is, en dat weet haast niemand... maar dat in vroege eeuwen, dat ooievaars werden gehouden in Amsterdam. En die ruimden de vis op van de vismarkt. Er oh. zijn ook afbeeldingen van. Oh? En dan zaten dat een heleboel op de daken of wat? Nou, een aantal werden gehouden. Ik weet natuurlijk niet exact het aantal. Veldersbakkeras? Veldersbakkeras kunnen we het noemen dan, ja. ja. Ja, dat is echt gebeurd. Ja. Zo. En, en u nog een mooi verhaal? Nou, ik ben pas helemaal in België geweest. ze hadden een, een oorjevarsnest in een hoogspanningsmast. Die moest eruit van de hoogspanningsmastmaatschappij. Nou, dan, ik weet ze toch te vinden. En ik heb daarnaast een, een mooie paal gezet met een nest erop. Ja. Dat zijn leuk, leuke dingen. Ja, het is ongelooflijk. En dan even één gruwelijke nog. Een gruwelijke, ja. Die gruwelijke dat, uh, is dat oorjevars hun eigen jong kunnen opeten. Oh. Als een jong het, zijn niet... eters, het, het zijn alles etens. Het zijn alleseters. Maar als een jong niet meer beweegt, denken ze wat moeten we ermee? Of ze eten hem op... Of ze gooien hem overboord, of ze voeren hem aan de jongen op. Nou, dat is natuurlijk ook een vorm van recycling, noem ik het maar. Ja, kijken we nog heel even hier naar boven naar, die, uh, naar het nest hier. We wachten nog steeds op het mannetje. Dat wil maar niet komen. Dat is al twee uur aan het forageren. Hey. hier ergens. Komt zo terug. En dan uh, gaan de jongen weer uh, klepperen. En dat vrouwtje gaat weer klepperen. Oh, kijk. Hé, hey, daar komt ie uit. Nee hoor, grapje. <lacht> Trouwens, uh, Lucella de Romeinen, die aten oorjevaarstongetjes. Ah, uh, nou, dat... Uh... Dat behoort tot het verleden, volgens mij inderdaad. Jeroen, dankjewel Jeroen de Jager. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Twee grote probleempunten vanavond, Lucellen, bij Amsterdam en ook bij het Europoort. Ik begin bij Amsterdam. Daar is net op de A2 Utrecht richting Amsterdam een nieuwe aanrijding geweest. Bij knopend Amstel zijn drie rijstroken dicht. Vierde vanaf knopend Hodendrecht 4 kilometer. Dan de A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad. Rechtsom, als het ware, tussen Geusveld en de Zeeburger tunnel nog steeds 15 kilometer. De rechte reishok is daar nog dicht. Omrijden via de Koentunnel gaat nu beter. Daar staat nog maar 3 kilometer. En ook het Europort gebied is een flink probleem doordat de Botlektunnel dicht is richting Rotterdam na een aanrijding. Er staat vanaf de afrit Brieden zo'n 8 kilometer, maar ook alle alternatieve routes lopen daar vol. Het is het beste om te rijden via de Botlekbrug. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal.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 Zo, en met der Cody Chestnut, een uh, Amerikaanse R&B zanger met een, uh, een hitje uit uh, deze maand. Nee, vorige maand, mei. Nee, het is nog steeds mei. Mei, 2013. Goed, het was vandaag uh, min of meer koninginnedag, of beter gezegd koningsdag, zo gaan we dat voortaan noemen, in Gelderland en in Utrecht. Want de koning en de koningin deden hun tweede provincie langs een aantal steden en dorpen. Dat deden ze met de auto, met de koets, een boot, lopend. Uh, en dat begon vanochtend in het Gelderse Duiven. Een impressie van Menoré Meijer. Majesteit, was voor mij een buitengewone eer... om u welkom te mogen heten op dit feestelijke plein... dat de herinnering aan uw bezoek... Vanaf vandaag het koning Willem-Alexanderplein. Dit. Wat voor paard! Koningspaard! Wat voor paard! Koningspaard! Wat een mooie ontvangst hier. Ze kregen een hand van Willem-Alexander. En waar zijn we? In Arnhem natuurlijk. En op het plein in Arnhem voor het provinciehuis. Geef ook die jonge voetballetjes van Vitesse een demonstratie. En daar roept de koning wat tegen zich. Tweede mogen we worden. Uh, hij zei dat de, de volgend jaar geen, uh, geen eerste mogen worden, maar tweede. Zei de koning dat? Ja. Zou hij Ajax-fan zijn? Denk het wel. 3, 2, 1, go! Maar de hele gemeente Renkum mag van dit kwartiertje profiteren. En het is zelf zo. Meneer Malik Zonderschool heeft hiermee de, de verkiezing van de meest originele koningsspeler van de provincie Gelderland gewonnen. Een kwartiertje voor het Koninklijke paard. We wensen u succes, Koning Willem Alexander. Regeren is de Vries. Heel hartelijk welkom. Onze provincie Utrecht. tegen Koning Willem-Alexander! Leve Vianen! 3, 2, 1. Lang leven Vianen. Drie, twee, En hadden we in 1988 de spontane zoen voor Koningin Beatrix. Tijdens Koninginnedag in Amsterdam. Nu is de primeur in Vianen. Ja, ik ga voor zoen. 1, 3. Nou, ja, zoals de gewenste in de vijand. Als de baron van IJsselstein, de paard naar IJsselstein kwam, dan kwam het paardvaart vaak ja, vermoeid aan. En dan had het stadsbestuur u een vers paard mee, om de weg te vervolgen. En Bondfire is een heel lief en mooi paard. En dan kunt ik u namens de hele gemeenschap van IJsselstein, met dankbaarheid dat u hier wilt zijn, vandaag heel graag aanleggen. Ja. Wees van Lombok. Wees heel blij hier, zeg maar, omdat ons koning hier in Lombok, in Utrecht, dat is echt een moment van ons leven, zeg maar. En ik dan vandaag alle landen op Inland in Nederland geworden. Ik ben heel blij. Zo ging dat vandaag. 12 juni dan zijn Limburg en Brabant aan de beurt. De maand van het Spannende Boek open Traditie Getrouw... met de avond van het Spannende Boek. Die is vanavond. Populaire auteurs zoals Nicky French, Karen Slaughter... en Monaldi en Sorti zullen aanwezig zijn. En Loes Den Hollander die is eregast, Want ze heeft het geschenkboek geschreven, Nooit Alleen. Goedenavond, mevrouw Den Hollander. Goedenavond. Kunt u al vertellen waar dat over gaat, Nooit Alleen? Uh, het, gaat over een, uh, het gaat over twee vrouwen, uh, buurvrouwen van elkaar... waar de één uh, psychisch behoorlijk gestoord is... Uh, en een uh, zeer gevaarlijk uh, onderdeel is van, het, uh, van de relatie. En daar kunt u niet al te veel verder over uitweiden... want we nee. hoeven we het niet meer te lezen, neem ik aan. Ja, dat denk ik ook. Je geeft ja. natuurlijk heel gauw zo'n plot weg. En, uh, maar uh, deze vrouw zorgt voor uh, heel veel commotie... En uh, ja, voor opwinding en voor spanning. En um, ja, uh, ja, dat is eigenlijk de loop van, in, het, in de loop van het verhaal blijkt uh, waartoe die vrouw in staat is. Hm. Het genre is populair, het spannende boek. Maar wat zegt dat over de kwaliteit? Uh, als u naar kijkt, hoe staat het daarmee wat u betreft? Ik vind dat er heel veel goede, spannende boeken geschreven worden. Uh, van oudsher waren dat natuurlijk meer uh, de, uh, de actietrillers en dergelijke, vaak door mannen geschreven. In de loop van de tijd zijn daar vrouwen bij gekomen die daar ook een emotionele lading aan toevoegden. Uh, ik vind dat heel, uh, een hele goede aanvulling op het, uh, op het genre, op hoe het ooit was. Uh, met name ook om, uh, ja, dat het de kans geeft om diepgang in een verhaal te brengen, hè, als je ook emoties daarin aan toevoegt. Uh, dus ik vind op zich vind ik dat een uh, vind ik het een verrijking. En als ik even kijk naar degenen die genomineerd zijn voor de gouden strop, dat, dat zijn toch wel weer vooral mannen. Uh, ja. wie, wie moet volgens u de prijs krijgen? Wat is uw favoriet? Uh, nou, ik heb maar één boek gelezen van de, van de vijf en dat is het boek van mijn collega Corine Hartman. Ze is ook de enige vrouw uh, die meedoet. Dus al bloedlijn eens, hè, is dat. ik altijd zij moest winnen. Ja, bloedlijn ja. is dat, hè? Ja, bloedlijn is dat. Ja, ja. en dat is. Uh, het ja, is ook eigenlijk een mannelijk geschreven boek, dat, uh, dat zeg ik er eerlijk bij. Het uh, is een hard boek, uh, maar uh, wel een boek ja, goed geschreven. En ja, wat ik zeg, de enige vrouw. Dus kom op, laten we weer eens een vrouw winnen. Loes Den Hollander, dank uh, en veel plezier vanavond. Dank je wel. Dan gaan we tot besluit nog even naar Parijs. Uh, Mark Brasser, Roland Garros, jij bent nu naar de dames aan het kijken. Ja, ik uh, zat naar de dames te kijken, Lucella. Want uh, ja, het nee, is een ja, beetje de story gedeemd. of the day inderdaad. Het is weer gaan regenen. Uh, Maria Sharapova stond op het centercourt. 4-1 voor tegen de jonge Canadese Eugenie Bouchard. 19-jarig meisje. 4-1 dus. Uh, heel makkelijk voor Sharapova. Maar ik vrees met grote vrezen dat ze de wedstrijd misschien... nou ja, of later of helemaal niet uh, uit kan spelen. Want er is echt heel erg slecht uh, weer voorspeld in de komende uren. Uh, niet alleen regen, ook uh, onweer schijnt deze kant op te komen. Dus ja. Uh, ja, het, het zal niet doorgaan, denk ik. Ja, en Rafael Nadal wilde ook net aan zijn partij gaan beginnen... op het uh, tweede grote stadion, koers uh, Suzanne Lenglen. Hij was net voorgesteld aan het publiek. Hij stak de handen nog in de lucht, maar toen begon het te regenen. En hij is dus ook uh, van de baan. Dus het ligt weer helemaal stil hier. Mark Brasser, en daarmee is een einde gekomen... aan dit Radio 1 Journaal voor vanavond. Joost Eertmans. Uh, goedenavond. Is het wel droog in Capelle, Joost? Absoluut, ik ben uh, in korte broek, uh, zal ik je zeggen, naar de studio ge ge wel gereden dit keer. Maar ik dacht dat het juist heel zonnig ging worden. Maar misschien is dat mijn, uh, mijn gemoedstoestand. Uh, kan ook. Maar ja, er zal dus onweer aankomen. Nou, wij gaan het niet daarover hebben. Althans, niet over dat onweer. We gaan het hebben, Lucella, in de avondspits over de beloning van de EU-ambtenaren. Die verdienen namelijk bakken met geld en uh, hebben vele privileges. Dat is op zich uh, uh, bekend. Uh, 45.000 EU-ambtenaren zijn er hè? in Brussel. Jonge ambtenaren verdienen zo'n beetje 5.000 euro om te starten en groeien. Pijlsnel door naar 18.000 euro als je een beetje een uh, DG-functie bekleedt. Dat is een directeur-generaal. Per maand hebben we het over, natuurlijk. Maar het fenomeen is ook dat ze bruto minder verdienen dan netto. Dus het is netto beter dan uh, is netto is hoger dan bruto. Hoe kan het allemaal nou, door allerlei voordeeltjes die ze krijgen? En eh, nou, ja, hoe hoger je komt, hoe erger het verschil met de Nederlandse ambtenaren wordt. Nou, voor mij is het helder. Die, uh, die kloof moeten we een keer gaan dichten. Mijn stelling al dus is: de beloning van EU-ambtenaren moet omlaag. Eh, ik spreek met Hans van Balen, eh, EP-voorzitter eh, bij de VVD. Eh, en ook eh, Harry van Bommel is erbij, SP-Tweede Kamerlid. Die spreken dus over mijn stelling: de beloning van EU-ambtenaren kan en moet omlaag. Het was vandaag ook een hoorzitting, daar gaan we zo de SP over spreken. Doe mee, 0800 1121 is het gratis nummer om te bellen. De lijnen vliegen hier open uh, in Capelle aan de IJssel. Hashtag eens, hashtag oneens, mag ook, dan bent u veilig droog op Twitter. Um, doe mee, in avondspits, we zijn er direct, uh, nou ja, wat zeg ik, over vier minuten. Tot zo.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 En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben hun provinciebezoek aan Utrecht afgesloten... met een wandeling door de wijk Lombok in Utrecht. Het paar was vanochtend in Gelderland... en ze voeren rond het middaguur per boot... over de Rijn van Wageningen naar Amerongen. Het volgende koninklijke provinciebezoek... is woensdag 12 juni in Limburg en Noord-Brabant. Het weer. En hier is Gerrit Iemstra.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 En de temperatuur loopt op naar zo'n 14 graden direct aan zee... tot plaatselijk 21 graden in het midden en zuiden van het land. Er staat morgen een stevige wind uit noord tot noordwest... matig boven land, windkracht 4, aan zee... en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 à 6. In het weekend wordt het weer iets frisser... met temperaturen rond 16 graden. We houden veel wind uit het noordwesten... en er is een tamelijk grote kant op wolkenvelden. Wel blijft het vrijwel droog. Na het weekend neemt de wind geleidelijk af en stijgt de temperatuur naar een graad of 18 en het blijft nagenoeg droog. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files beginnen wat op te lossen. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste vertraging zit rondom Amsterdam. En ook bij Europort veel vertraging door aanrijdingen. Ik begin met de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopende Amstel staat 8 kilometer. Na een aanrijding zijn bij Knopende Amstel nog drie rijschokken dicht. Eerder vanmiddag was er ook een aanrijding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Knopendeel Deel nog 8 kilometer. Daar zijn de reisschokken weer open. Omrijden via de A27 Utrecht Breda naar het zuiden heeft niet veel zin. Het staat daar ook aardig vast. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Osdorp en de Zeeburgertunnel... 14 kilometer richting Zaanstad. Bij de Zeeburgertunnel is nog steeds een rechte reishok dicht... na een aanrijding eerder vanmiddag. Dat heeft nu te maken met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Zaanstad kan het beste omrijden... via de westkant, via de Koentunnel. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... bij knooppunt Ippenburg nog 9 kilometer. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen met betonplaten... vlakbij de afrit Rijswijk. Op de A15-Europort Rotterdam was de Botlektunnel helemaal dicht. Nu is alleen nog de rechterrijschok dicht. Tussen Alfred briele en de Botlektunnel staat nog 9 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Beloning van EU-ambtenaren moet omlaag. De avond begint met een half uurtje debat. De arena gaat open voor avondspits. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, er komt steeds meer kritiek op de riante positie van ambtenaar in Brussel. Wie denkt dat alleen de PVV zich daaraan ergert, vergist zich schromelijk. PVDA en NSP laten zich ook horen. Vorig jaar beklaagde zelfs Europa-kenner en hoogleraar... in de politologie Rienus van Schendelen zich... over de hoogte van de beloningen voor EU-ambtenaren. Van Schendelen vergeleek ze met onze Haagse ambtenaren... en kwam tot de conclusie dat het zo gewoon niet langer kan. Een maandsalaris in Europa loopt van 4.000 euro... naar ruim 18.000 euro voor een Brusselse directeur-generaal. Zo'n ongekozen eurocraat verdient dus ruim twee keer zoveel... als onze minister-president. Een op de vier Europese ambtenaren... ...verdient meer dan de balk en de norm. Bovenop hun salaris ontvangen ze een scala aan voordeeltjes... ...zoals kostwinnersvergoedingen, representatiekosten... expertvergoeding, vergadervergoeding en een algemene onkostenvergoeding. Ze hoeven niet langer door te werken dan tot hun 65e... ...en ze leveren geen grammetje in... ...terwijl de lidstaten de crisispot in Brussel flink mogen blijven aanvullen. Ik hou me denk ik in als ik netjes stel... ...de beloning van EU-ambtenaren, die mag omlaag. Bel WNO. 0800 1121. Welkom, welkom bij Avondspits, Opinie Radio 1. Leuk om u weer in de show te hebben, luisteraars. Doet u vooral ook mee. Uh, lijkt mij gezellig. 0800 1121, geef uw mening, ben benieuwd. Vandaag was een grote happening in Brussel. Het was een agenda. Punt, eigenlijk maar eentje. Um, bij een denktank en dat was maar het onderwerp salarissen van Europarlementariërs. En de ambtenaren en hun privileges... We werden getipt door Niels Jongerius van de SP. Waarvoor nog dank van de eurofractie. Al daar. Mag u ook trouwens altijd doen. Ons tippen. At op Twitter kunt u ons tippen over interessante onderwerpen... voor dit programma. Um, die denktank bestond eruit dat er vakbonden bij zaten... EP-leden, de Taxpayers Association zat er... en de Universiteit van Maastricht. Dus een bondgezelschap met vele toehoorders. We gaan zometeen met Harry van Bommel spreken... wat daar dan misschien is uitgekomen. En ondertussen kunt u ons vast uw reactie geven... ook met hashtag eens, hashtag oneens. En Robert doet dat, Robert Schuurman, op Twitter. Die zegt oneens, heel kort... Jaco en Sandra zeggen mij eens. De beloning moet werkgerelateerd Gerelateerd zijn en niet buiten proportie. Je moet kijken wat ze terugverdienen. Net zoals in de zakelijke wereld. Ik ga naar lijn 1. Mijn eerste beller. Wat een mooi gevoel. Willem de Ruiter uit Hilversum. Ja, goedenavond. Dag Willem. Spreek met Joost uh, Eerdmans. Joost Eerdmans hier. zij zeker Willem. Ja, ik ben het uh, helemaal eens met uh, de stelling. Ik vind het uh, krankzinnig. Hoge salarissen uh, die de dames en heren ontvangen. ja. Echt, toen ik het hoorde, wist ik niet wat ik, uh, wat ik hoorde. Ik dacht, het is uh, helemaal van de gekken. Ja, nee, veel jongens en meisjes willen er ook graag werken. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, want het is, het is, het is wel iets verminderd. Er waren natuurlijk echt excessen. Die, die, die kennen we allemaal nog wel van het tekenen van een, uh, van een lijst. En dan konden ze in het vliegtuig stappen en kregen ze weer een paar duizend euro. Dat is voorbij. Maar jij zegt nog steeds, wat ik dus voorlees, de, de, de vergelijkingen met Haagse ambtenaren, dat mag niet zo'n bizar groot verschil zijn. Nee, zeker niet. Nee. Eh, het moet okay. ongeveer gelijk staan. Yeah. En ook wat. Eh, yeah. eh, hangt natuurlijk ook af van de capaciteit. Hè? Als iemand eh, echt eh, werk verricht. en zegt van nou die is. Uh, yeah. nou, meer dan 40 uh, uren in de week mee bezig. Dan, uh, en dat, ja, het moet dus. Uh, wel gerelateerd zijn aan het, aan het werk uh, ja. wat ze verrichten. Oké okay, Willem, dankjewel Willem de Ruiter. Tempo in de eter. We gaan naar Fred van der Laar uit Den Bosch. Goedenavond, Fred. Goedenavond. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat uh, de ambtenaren die daar werken... Uh, die moeten een loon of salaris krijgen... dat uh, vergelijkbaar is met het land van herkomst. Bijvoorbeeld een ambtenaar uit, uh, uit Portugal die werkt in Brussel... Ja, ik kan me voorstellen dat hij een verblijfskostenvergoeding krijgt en een reiskostenvergoeding. Precies. Allemaal heel matig. Maar uh, ik vind niet dat ambtenaren uh, uit België en Luxemburg en Nederland een riante vergoeding krijgen voor verblijf- en reiskosten. Nee. Dan ze, pakken ze maar de trein, trouwens als die tenminste rijdt, ja, uh, ja. Uh, naar, naar Amsterdam of zo. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld een ambtenaar uit Roemenië, die krijgt een salaris die gelijk staat met een ambtenaar uit, uh, uit Roemenië. Ja, dat is precies waarom het nog niet geharmoniseerd is, dat is juist. Meneer Van Maren, er zijn ook mensen die zeggen, de critici, uh, die, die op mijn kritiek heb als ik zeg, het uh, moet omlaag, die zeggen, ja, dit zijn wel de toptalenten, want je moet al je talen spreken, je moet in de doolhof van Brussel moet je, je weg kunnen vinden, dus dat die salarisschalen, die zijn nou eenmaal hoog, want het is gewoon ook echt uh, topsport daar in Brussel. Nou, je moet goed Engels kunnen spreken. Ik mag aannemen dat ze dat toch allemaal wel kennen en kunnen. Nou, de Fransen spreken volgens mij geen woord Engels daar. Dat, nou, uh... dan moeten ze een riante bijscholingscursus uh, ja, organiseren. Nog... Wordt nog duurder. Uh, nou, dat doen ze dan maar in Frankrijk, in Parijs ja. of zo. Er zijn genoeg uh, leraren die dat wel kunnen, uh, gepensioneerde leraren. Dus uh, dat kan makkelijk allemaal geregeld worden. Uh -huh. uh, Engels is een must, hè. dat moet je praten. Dat staat een beetje dom als je dat niet kunt schrijven spreken. Okay. Uh, dus, uh, en dan krijg je Duits. Nou uh, ja goed, uh, er zijn genoeg tolken en uh, genoeg andere tolken die al die talen kunnen omzetten. Ja. Ja. Dus dat okay. is allemaal te regelen. Meneer Van Waren, dank u wel. Uit Doetinchem kwam u. 0800 21 de beloning van EU-ambtenaren moet omlaag. Tot nu toe alleen maar eens op de bellers. U kunt uh, uw, uw, uw geluid ook uh, anders laten horen via 0800 21 uh, Zelf op Twitter zie ik wel genoeg mensen ook oneens. Bent u nou zelf daar afkomstig uit Brussel werkzaam of heeft daar gewerkt, laat het ook even weten. Jeroen Wijnandt twittert, oneens, ik wil ook wel euroambtenaar worden. Juist Peter Klein zegt, wel eens, maar wat heeft het voor nut? De EU doet toch wat het wil. Losgekoppeld van de wens van de bevolking en de politici die laten het lopen. Peter Seurense twittert, Eerdmans, heel eenvoudige oplossing, maak de arbeidsvoorwaarden even redig aan het EU-land waar de ambtenaar vandaan komt. Dat dacht ik precies het probleem. Bas Boer zegt, Eerdmans eh, eens, het verzoek moet uit Europees parlement komen, niet van individuele lidstaten. Nou, zo meteen gaan we naar Hans van Balen uit het Europees parlement kijken hoe hij dit, uh, dit vakketje gaat wassen. En Harry van Bommel is er daarvoor van de SP. De Tweede Kamerlid natuurlijk voor de Socialisten, Socialistische Partij. Overigens heeft de PVV een meldpunt sinds vorig jaar in de lucht. Ik zag vanmiddag dat het nog steeds uh, bereikt kan worden. Stop de Europese zakkenvullers.nl Zakken vullen ze dan met een Nico ertussen. Dus daar kunt u op terecht als u het, als u het ook zat bent. Uh, Bas Hendrik zegt, één uh, snel minimaliseren. Ook daar is het crisis toch? Wat mij betreft de hele EU uitfaceren. Ik ga naar uh, lijn 1. Jan Glaster van Loon uit Hees. Ja, Goedenavond. Ja, dag meneer. Goedenavond. Jan. Ik ben het uiteraard met je stelling eens. Maar ik denk dat er weinig mensen het mee oneens zullen zijn. Maar wat ik mij afvraag is... wij stemmen al jaren op uh, parlementsleden... om daar uh, in het Europese parlement te gaan zitten. Waarom die al jaren gewoon toezien... dat ambtenaren met dergelijke geluiders naar huis gaan. Ja. En uh, hè, dan komt er een crisis. En blijkbaar is het dan opeens uh, schande, schande, schande. Um, en dan denk ik, ja, maar wacht even... wij betalen ook onze Europarlementariërs... om op dit soort dingen toe te zien. En het is natuurlijk schandalig dat mensen... Uh, met dit soort salarissen naar huis gaan... Uh, voor, uh, voor het samenwerk, werk... wat we in Nederland uh, ook doen. Ja. En dan lijkt me dat uh, de hoogte van het Nederlandse salaris... Uh, dit maatgeving kan zijn... voor wat er in Europa verdient. Ik vind het een goed punt. Ik zal meteen Harry van Bommel vragen... want die heeft zo zijn uh, de lange armen... ook van de SP richting SP'ers in het Europarlement. Ik heb de indruk dat de, dat de, de, de, de parlementsleden... er niet over gaan, meneer Glaston van Loon. Maar juist de, de, de ministers... en die kijken op de Europese Commissie. Um, dus, maar ik ga het er meteen ja, vragen. Ja, maar parlementsleden... Ja. Parlementsleden hebben uiteindelijk natuurlijk het wel voor het zeggen. Want die kunnen gewoon tegen de ministers zeggen als zij ontevreden zijn over het functioneren. Ja. We hebben een democratie. En uiteindelijk zijn de parlementsleden degene die aan het touwtje zitten. Om de begroting af te keuren. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ja. blijf ja. luisteren meneer Gelozera. Want ik ga het meteen vragen aan Harry van Bommel. Goedenavond Harry van Bommel. Harry, Goedenavond, Joost. Hallo, Harry. Nou, de, laat ik die vraag meteen pakken. Die meneer Graster van Loon zegt. J, jullie, nou jullie, jij bent een Tweede Kamerlid... maar de SP'ers in het Europarlement... die hier terecht, denk ik, lawaai over maken over dit onderwerp... die moeten dit aanpakken en die kunnen dat ook. Maar is dat zo? Ja, dat is zo. Uh, gelukkig wel hebben de Europarlementariërs... Uh, ...iets te zeggen over de begroting. U het Europarlement heeft uh, steeds meer macht gekregen. Dat zal je straks ook van Hans van Balen horen. Mm. Vandaar ook dat de SP-fractie in het Europese parlement... ...vandaag een, uh, een bijeenkomst heeft georganiseerd... Ja. ...samen met vakbonden en andere organisaties. Uh, ook andere Europarlementariërs waren erbij betrokken. En daar is een gemeenschappelijke verklaring uit voortgekomen... Oh. Die, toch echt, ...die toch echt veel verder gaat... Dan wat de Europese Commissie nou in onderhandeling heeft. He, de, de, de, de gemeenschappelijke verklaring die spreekt wel echt over een aanpassing van um, de expertvergoeding. De, de ambtenaren die krijgen standaard ja. 16%. Als 16%, zijn, ja. 16 van hun basissalaris wat inderdaad kan oplopen tot, uh, tot, tot, tot iets van 16.000, 17.000, 18.000 euro per maand. Uh, dus uh, dat, dat loopt dan ook fors op. Ja. Um, maar ook het uh, doorgaan van de crisisheffing. Er was een crisisheffing van 5%. Ja. Um, de, de ambtenaren zijn nou zelfs in staking... omdat uh, zij van die crisisheffing af willen. Um, en het uh, blijkt zo te zijn dat, uh, dat ze daarin nog succesvol zouden zijn ook. Ja. Nou, uh, de, de gemeenschappelijke verklaring wil die crisisheffing door laten gaan op de salarissen en op de pensioenen. Um, en ook uh, wil uh, de, die gemeenschappelijke verklaring andere uh, toelagen... zoals een uh, huishoudtoelagen en een, een reis toelagen... Uh, willen ze aan banden leggen. En ik denk dat dat... Hè, dat doen ze dus bovenop wat de Europese Commissie... eigenlijk al aan beperking ja. wil. Want het is de afgelopen jaren fors uit de klauwen gelopen. Zeker. En er wordt gekeken naar Europarlementariërs. Dat is terecht. Maar wij moeten misschien nog wel meer het vergrootglas leggen... op de positie van Eurocommissarissen. Want die krijgen een vergoeding van schrik niet... 20.000 euro per maand. Nelly Kroes. 20.000 ja. euro per maand. Ook Nelly Kroes krijgt dat. Anderen krijgen dat. Dat zijn natuurlijk krankzinnige bedragen. En ik heb gisteren in de Tweede Kamer, toen wij hier een debat over hadden, heb ik voorgesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. Dringen nou eens op aan bij de eurocommissarissen. dat zij het goede voorbeeld geven. en die crisisheffing van 5% over hun eigen salaris. Dat ze dat eens gaan toepassen. Ja, dat hebben Was ze niet het, gedaan goede... natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Dat hebben ze niet gedaan. Het goede voorbeeld geven aan ambtenaren begint natuurlijk bij de werkgever. En de werkgever, dat is in dit geval de Europese Commissie. Als de eurocommissarissen zelf zeggen, nou oké, okay, crisis in de, in de lidstaten, die moeten fors de broekriem aanhalen. Ambtenaren en anderen komen op de nullijn. Laten wij nou die crisisheffing die we bij de Europese Commissie op ambtenaren hadden voor een jaar, laten we die nou voortzetten en zelf alvast daarin een goede voorbeeld geven. Maar, ik vind dat, dat een hele goede zaak Ik vind de goede zaak, nou absoluut Harde. Jij zegt dus die expertvergoeding, uh, die gaat dan of die gaat op de helling. En, en er komt inderdaad ja. die crisisheffing die toch doorgaat... waar ze voor gingen staken. Ja. Het moet ook niet gekker worden. Maar ik zie hier dus nog 900 euro representatiekosten... bijvoorbeeld per maand, te krijgen ze nog. En een, een kindvergoeding, waar is dat dan weer voor nodig? Een kindvergoeding voor een Europese ambtenaar? gebaseerd op het idee dat uh, die ambtenaren zich dan uh, in het buitenland moeten vestigen. Overigens niet alleen in Brussel, hè. ze komen ja, ook, in, uh, ook voor, ja. in, in alle lidstaten... Ja. Plus, je zou ook kunnen veronderstellen dat salaris is al hoger, omdat er allerlei kosten uh, uh, gemoeid zijn met het uh, jezelf vestigen in het buitenland. En waar, waar, waar ik gisteren ook een punt van gemaakt heb, is dat ambtenaren die voor de commissie gaan werken in, in het buitenland, dus ook bij de agentschappen in de verschillende lidstaten, die kunnen in het eerste jaar dat ze er zitten kunnen ze ook nog een, belastingvrij een auto kopen, He, dus ja, geen, uh, geen BTW, nee. 20%. Uh, ze kunnen belastingvrij meubels kopen. Ze, ik bedoel, op die manier krijgen ze dus allerlei voordeeltjes... die ambtenaren in de lidstaten niet krijgen. Nee, het is en, ongelooflijk. Uh, ja. dat, dat moet er echt vanaf. Nou, ik niet ik meer hoop het, Harry, dat, dat, dat, dat, dat, dat die verklaring wat effect gaat hebben. Dat hoop ik natuurlijk. Want dat is jullie de vakbonden zitten erbij. De vakbonden zaten erbij. Uh, ook, ook, de, ook de ChristenUnie die steunt deze verklaring voluit... Dus het is echt niet alleen de SP'ers die zelf ook een deel van hun salarissen leveren. Ja, dat, dat doen zijn jullie natuurlijk precies. allemaal gewone organisaties ja. die zeggen, dit is echt de spuigaten. Harry, uit. ik ga de lopen, vragen, niet meer te absoluut, ik ga vandaag aan Harry, oh, Harry, Harry van Balen ook zeggen. Hans van Balen zo deel, of hij het met jullie eens is. Want dat vind ik interessant. Da dank dat voor jouw bijdrage, Harry. Oké, okay, Harry van Bommel, SP, Tweede Kamerlid. Nou, die, die komt met goede geluiden, moet ik zeggen. Ik hoop dat Hans dit hoort en dat hij mee uh, wil gaan daarin. Meneer Van Rest dit het mij eens. Zet ze op het minimumloon en beloon ze mijn bereikte belofte. Ik zeg, met Harry van Bommel, de beloning van EU-ambtenaren... die moet omlaag. Laat u geluid horen. Ik heb hier een tegenstemmer. Dirk Stelder uit Groningen. Ja, hallo, goedenavond. Dag Dirk. Maar zeg, ik ben zelf uh, expert geweest in verschillende landen en uh, uh, ik heb gemerkt uh, dat je uh, dat enorme kosten met zich meebrengt. Je hebt vaak tegenwoordig een partner die werkt. Je moet je kinderen meenemen, dat zei de vorige spreker ook al. Ja. Uh, en uh, ja, de, de, het, het, het kan haast niet anders. Uh, de ambtenaren in Brussel en, en Luxemburg die willen toch een beetje afspiegeling zijn van alle landen. Dus inderdaad, mensen moeten uit verre buitenlanden komen. Uh, Nogmaals, partner moeten banen op zich uh, enzovoort. Je moet je huis verkopen of tijdelijk verhuren. Ja. Uh, dus ik vind het niet zo reëel om te zeggen van zo'n salaris moet uh, in overeenstemming zijn met uh, waar het land waar je vandaan komt. Dat kan nou gewoon. Ja. Niet. Dat het... moet uh, in Mijn ervaring is ja. dat het bijna twee keer zoveel moet zijn. En als je dan na twee Goeie. jaar weer terugkomt en je rekent het uit, dan ben je net zoveel kwijt als dat je gewoon thuis was gebleven. Nee, maar dat je een beetje een salaris krijgt, dat is op zich logisch hoor, euh, Dirk. Maar dat je, dan, dat je dan allerlei extra vergoedingen, douceurtjes eroverheen krijgt, terwijl het salaris al zo hoog is, dat begrijpen mensen natuurlijk niet. Nou ja, douceurtjes is natuurlijk, uh, je moet het optellen en aftrekken. Ik, ben, uh, ja. ik heb in het buitenland gewoond, toen kreeg ik een gratis huis, weet je wel. Ik denk, oh, gratis huis dat nou, klinkt geweldig, maar je, moet, je hebt ondertussen je huis thuis. Dat moet je verhuren, dat lukt niet altijd. Uh, nogmaals, ik heb, oh, uh, ik uh. heb met riante vergoeding in het buitenland gezeten. Uh, maar als ik weer terugkwam en ik telde alles op en ik trok alles eraf, dan maakte het eigenlijk weinig uit met als je gewoon thuis was gebleven. Dus ik wou toch een beetje nieuwiseren. Nou, het is een tegenluid hoor, Dirk. Absoluut. En, en dan ben je hartelijk welkom bij ons in avondspits. Ik vond het goed uh, dat je dat geluid niet hoort. Dirk Stelder, dank je wel. Ex-expert. Maar... Kunnen we zeggen, hè? met een ervaring die zegt, het is allemaal optillen en aftrekken. Ik ga naar Hans van Balen, uh, VVD, Europees parlementslid en delegatieleider daar. Hans, goedenavond. Ja, goedenavond. Hi, welkom bij Avondspits. Nou, misschien heb je de ex-expert de ex gehoord. Ja, en ik ben het niet met hem eens. Kijk, uh, bedrijfsleven is iets anders dan de overheid, dus de Brusselse ambtenaren, dat is overheid. En de overheid werkt met belastinggeld, dus je moet altijd zuinig zijn. Ja. Brussel is geen hardship post, he, je zit niet in Kabul of in Mali, of waar dan ook zit in een gewoon West-Europese hoofdstad met alle voorzieningen. En ik vind dus dat een heleboel van die extra's kunnen er makkelijk af. Of dat de extra vergoeding is of andere zaken, nodig. Maar Hans, hij zegt van ja, ik heb alles opgeteld en ik kwam eigenlijk berooider uit in Brussel dan in Nederland. Nee, dat is echt niet het geval. Ook niet omdat de ambtenaren salarissen op zich ook al hoog zijn, hè? Ja, dus die zijn hoger dan in ja. Nederland. Dus je wordt al in feite wat gecompenseerd, maar het is geen hardship meer. Hmm. Uh, als men dan zegt, mijn partner moet de baan opgeven. Ja, als mijn vrouw uh, naar Maastricht zou verhuizen vanuit Den Haag... en gesteld dat ik niet in het Europese parlement zat... dan zou ik misschien ook een andere baan moeten nemen. Ja, dus dat hoort eigenlijk uit. is dat zo. Ja, nou is het altijd in Europa zo, als eenmaal dingen geregeld zijn... je komt er nooit meer vanaf. Oh, Neem kijk. de toetredende landen, dus hé, daar kom je ook nooit meer van af. Hoe, hoe, ga, hoe gaan jullie dit aanpakken? Nou, uh, ik heb Harry van Bommel natuurlijk ja. gehoord en uh, wij waren Tweede kamercollega's en het heel vaak eens. Meer dan onze fractievoorzitter het lief was. Ja. Dus <laughs> ik zeg het Europees parlement, waar ik zelf in zit en Dennis de Jong van de SP. Precies. Ik heb ook zijn voorstellen gesteund voor al die versoberingen, ook bij de vergoeding van eurocommissaris, uh, Euro maar ja. ook europarlementariërs. Wij moeten opnieuw gewoon tegen de commissie zeggen, wij wensen uh, een sobere regeling voor ambtenaren. Kijk. Wij moeten ook tegen de commissie zeggen: steek de hand in eigen boezem. Uh, doe vrijwillig die solidariteitsbijdrage. Ja, dat moet ja. allemaal gebeuren. Kies heffing, ja, de kiezersheffing, heb ik toch? Het, ja, ja, ja. Uh, het vervelende is: niet zo lang geleden uh, hmm. kwam Dennis de Jong van de SP met voorstellen. Ik heb die gesteund namens de VVD. Ook GroenLinks kwam met voorstellen. Ik heb die ook gesteund. Maar die voorstellen haalden nog niet. De nou, 20 Nee, niet nee, nee, nee. 20 van het parlement. Oh. Dus we zullen hard moeten knokken. Maar Nederland en andere lidstaten kunnen daarbij helpen. Wie heb je ja. nodig? Wie, wie heb je nodig? De CDA's? Uh, ik zou de... CDA's, maar dan bedoel ik niet alleen de Nederlandse CDA's. Nee, precies. Maar de ChristenDemocraten als geheel, dat zijn er flink wat. 270 ja. leden. Nou. Uh, eigenlijk heb ik ook de Sociaaldemocraten nodig. Dat mm. zijn er ook oh, zo'n 180. Uh, want dan gaat het gebeuren. Maar, maar aan Nederlandse het... Nederlands ligt het dan niet zo vaak, hè? denk ik. Denk ik bij mezelf. Nee, kijk, want wij zijn al, of je nou bij de SP zit, bij de VVD of bij andere partijen, zijn het gemiddeld eens dat het is belastinggeld. Dat moet je uh, verstandig ja. gebruiken. Maar ik zeg... Ook de lidstaten kunnen wat doen. Ook de Nederlandse overheid kan pressie op Brussel uitoefenen. Van uh, ook de commissarissen het best inleveren. Wij als Europarlementariërs moeten ook een goed voorbeeld geven. Door bijvoorbeeld uh, de, de extra uitgaven die je krijgt voor onkosten. Ja. Doe nou uh, die openbaar. Ik bedoel, nee, uh, dat is heel goed. Maar jullie verdienen eigenlijk net zoveel, dacht ik, netto. Klopt. als een Kamerlid. Ja, dat klopt. dat, is, dat, dat klopt. is reëel. Dat klopt. Maar nogmaals, ook wij kunnen goedkoper vliegen. He, om het wat te noemen. Ja. Je hoeft meestal niet business class te vliegen. Daar zijn uitzonderingen. Je zegt, ik moet onderhandelen. Maar gemiddeld kan dat ook lager. Ja. Je kunt beter onderhandelen over hotels. Weet ik wat allemaal dus. nou, dat vind ik goed van, van jou. Dat is ook goed dat je jezelf laat zien. Dat geldt dus ook voor, de Europeen, voor Nelly Kroes. Jouw eigen commissaris, kan ik zeggen. Die moet dan ook ja. maar zijn signaal afgeven. Laat vind iedereen ik Iedereen, nou het er doen. Want als je ziet hoeveel mensen moeten inleveren. Gewoon de mensen, de werk, ja, ja. De werk nee, uh, in uh, Nederland, maar ook precies. in andere landen dan moet de overheid, dus ook de Brusselse overheid, een stap zetten. Ja. Ook gekozenen, maar ook bijvoorbeeld commissarissen. Als we dat allemaal doen, ja. dan kunnen we naar de kiezer gaan... en kunnen we zeggen, luister eens, wij hebben u begrepen. Nou, ik vind het heel goed dat je het zegt, Hans. Ik hoop dat je de daad bij het woord voelt. Dat je, dat je blijft uh, ja, duwen en trekken in Brussel... om daar ook die meerderheid te krijgen. Want het zal heel veel kiezers wel wat uitmaken, hoor. Wie ja. aan de goede kant van touw staat te trekken hè, in dit verband. En daar zijn de SP en de VVD het eens. Dat is nou. een aardig iets. We, ne we nemen het meteen op. Het staat op de band, zou ik zeggen, Hans van Balen... We gaan Dank je wel, Hans van Balen. Eens dus met Harry van Bommel. Uh, hij is de VVD-delegatieleider uh, in het Europees parlement. We hebben nog drie minuten. Geef mij de ruimte om Peter van Gerven te noemen. Die twittert mij eerder, want het draagvlak voor de EU daalt. Dan slagen ze ook maar. Dat is al een mooie. En Ron van Heuven zegt, uh, ik word wel eurocommissaris van transport. Voor 10 uh, mil, of 10 mil heb ik uh, wel geen kennis, maar dan wordt in het transport ook van alles gedaan. Jos Kingma zegt, oneens, beloningen kunnen misschien wat minder... Maar voor het continu paraat staan en nauwelijks privéleven mag je wel beloond worden. De beloning van EU-ambtenaren moet omlaag. Dat is mijn stelling van deze avondspits. Ik ga naar Charlotte Wolff en Enschede. Ja, goede avond. Ik vond het een heel zinvol gesprek wat je had met uh, meneer Hans van Balen. Dank je. Ja, vond ik ook. Want, uh, dat, want, ik, want uh, kijk, als die salarissen inderdaad zo hoog zijn... en dan bedoel ik eigenlijk de commissarissen... dan denk ik, is dit een grap? Want als dat niet zo is, dan vind ik het om te janken wat die mensen verdienen. En dat moet dan eens stevig aangepakt worden. Ja. Want zo geweldig, fantastisch werk leveren ze nou toch in wezen ook niet, ja, ik, dacht eh, ik. Dat is altijd moeilijk, dat is altijd moeilijk natuurlijk met politici. Naar en naar verdiensten, en, maar dan vind ik dat ze ja. we zich wel heel, heel goed laten betalen. En dat vind je vooral, dat vind je met name voor die Europese, Europese commissarissen, begrijp ik, ik zo? Denk dat, hmm. ja, ik denk dat, ja, ik denk dat daar het knelpunt zit, die commissarissen, die moeten eens eventjes hun ware gezicht tonen en uh, gewoon... Ik moet, ja. moet stoppen. Oké. Okay. Charlotte Wolf het is genoteerd, dankjewel ja. voor je reactie. Merci. Pierre Nommersson uit Castekum. Pierre Nomerson. Yes. Uh, sowieso vind ik het uh, schandalige bedragen die ik hoor, uh, alleen al de, de, de geldverspilling van de verhuizing tussen Straatsburg en Brussel, yeah. het, uh, het lijkt wel als uh, niet beseffen dat heel Europa in een crisis zit. En ik vind dat ze daar toch allemaal aan moeten bijdragen en ook het voorbeeld moeten geven. Ja. Nou absurde ja, absurd, de is, meer verdiend als minister-president van Land. Ja. Ik snap het allemaal niet. Pierre, het is onbruik. On, ik kan het ook niet uitleggen. Daarom hebben we het erover. Maar gelukkig gaat die crisisheffing wel door. Dat begrijp ik van Hans van Balen. Pierre Nomison, dank je wel voor je reactie. Het was wel de laatste, moet ik u zeggen. Want het zit er weer op, dit half uurtje stellingmakerij. Ik vond weer een genoegen om het u de dag door te nemen en dit uh, thema aan de orde te stellen. Door SP op de kaart gezet. In Brussel de beloningen van ambtenaren, EU-ambtenaren. Het loopt de pan uit. Meer tweets zijn natuurlijk te lezen op twitter.com. Hashtag eens, hashtag oneens. Tot zover Talk Radio van WNL. Straks op deze zender gaat het culturele programma van Radio 1 Kunststof verder met componist Michel van der A. Jelly Brouwer neemt de microfoon van mij over. Volg mij op Twitter, @eertmans en Avondspits WNL. Een heerlijk avondje voor u. Morgen weer zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van dit opinieprogramma op Radio 1, half 7. Bij Avondspits bent u van harte welkom. Tot morgen. Heel fijne avond.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 Dit is Radio 1.